1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stomport. Goedemiddag, Europarlementariër Thijs Berman over de Franse verkiezingen en steun aan Spanje. De finale van de nationale nieuws- en sportquiz. En waar komt de term Hurricane vandaan? Maar nu weer eens het NOS nieuws met. Jeroen. Nee, Ewoud. Nee. Nee. Hey, Ewoud, hey, Ewoud hey, de Jong. Dankjewel. Goedemiddag. Ach, bij een grote brand in het centrum van Amsterdam is een dode gevallen. Bij de brand aan de Nieuwezijds voorburgwal viel ook een gewonde, zegt de brandweer. Eén persoon is met een, gaat met een hoofdwond naar het ziekenhuis. De andere persoon, uh, die troffen we aan, zwaar gewond op straat. En die is op weg naar het ziekenhuis, is die overleden. De brandweer was met groot materieel uitgerukt, heeft het vuur onder controle. Het historische pand waar de brand woedde moet als verloren worden beschouwd. De naastgelegen panden hebben rookschade.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 Het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar het kan natuurlijk reëel... dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Volgens de VVD-leider zat er tijdens het overleg van het Vijfpartijenakkoord... niets anders op om, om met deze maatregel akkoord te gaan. De 66-leider Pechtold reageerde zojuist in Buitenhof kritisch. Volgens hem hebben partijen die nu afstand nemen van het akkoord last van angstbibritus. Hij vindt dat er vijf partijen moeten staan voor hun handtekening. Dat iedere twee, drie jaar, want dan hebben we zo langzamerhand... verkiezingen, helaas niet ja. meer iedere vier jaar dat partijen het vrij staat om naar verkiezingen weer nieuwe ideeën aan te brengen, dat snap ik. Maar bedenk ook dat als er verkiezingen zijn geweest, eer dat er een kabinet zit, die begroting van 2013, verander je zo snel niet meer. Dus ik zou de collega's willen oproepen, sta voor je handtekening.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 Het weer, afwisselend zon en stapelwolken, plaatselijk een enkele bui. Temperatuur vanmiddag tussen 17 graden aan de kust en 20 in Limburg. Tegen de avond vanuit het zuiden toenemende bewolking en mogelijk enkele buien. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 18. Aan verkeersinformatie: er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden, 3 kilometer, Er staat de brug open. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Maren en Veenendaal, 4 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht voor 3 bergen 2. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor Kroop-Oet-Brechtseplein 2 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de parallelbaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Thijs Berman, Europarlementariër. Waar heb je de wedstrijd van Oranje gisteren bekeken? Ik was heen en weer naar Parijs. en was net op tijd in Brussel om de wedstrijd te zien. Had je dat dan maar niet gedaan. Zometeen ook de finale van de Nationale Nieuws en Sportquiz. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Govert van Brakel en Jeroen Stomport. Ja, we beginnen in Spanje, want de Spaanse premier Rajoy noemt de hulp aan Spanje een overwinning voor de euro. Rajoy reageerde voor het eerst op de financiële hulp van de Eurolanden aan de Spaanse banken. Correspondent Rob Zoutberg, nog even in Spanje. Uh, Rob, waarom reageerde Rajoy nu pas? Ja, dat vraagt iedereen zich dus hier in Spanje af. Er is heel veel kritiek geweest de afgelopen 24 uur op Mariano Rajoy. Waarom liet hij zitten, zijn minister van Economische Zaken de kastanjes voor hem uit het vuur halen? Waar was hij zelf? We zagen hem niet. En tot... Ieders verbazing er eigenlijk om 11 uur vanmorgen ineens de aankondiging. Premier Rajoy gaat toch iets zeggen. Over een uur om 12 uur. Nou, hij heeft het net gedaan, is net naar buiten gekomen. met zijn persconferentie tegenover ja, een enorme verzameling journalisten. in het regeringspaleis hier in Madrid. Hij heeft dus niets gezegd over uh, het, het tijdstip, begrijp ik. Die, die vraag verstond ik niet. Ik kan hij ja, even herhalen? Hij heeft dus niets, ge, niets gezegd over het hoe en waarom dat hij zo laat reageerde. Nee, het was uiteindelijk was uiteindelijk een wonder, wonderbaarlijke persconferentie. Een beetje in de lijn natuurlijk wat de regering hier, hier aan het doen is. De woorden redding en noodhulp vermijden. En gewoon zeggen nee, we hebben een goede lening gekregen... van, van 100 miljard euro voor onze Spaanse banken. Rajoy heeft het nog eens herhaald, zonder de ronde bezuinigingen... die we hier al hebben doorgevoerd. Eerder was een euro, Europese steun niet mogelijk geweest. Zonder... De bezuinigingen en de hervormingen was er gisteren een interventie gekomen. Dat hebben we allemaal weten te vermijden, want we hebben alleen maar uiteindelijk geld geleend bij Europa. De toekomst van de euro is gisteren gered. Nou, heel optimistisch dus. Heel optimistisch. En wordt dat een beetje geloofd bij jou in Spanje, denk je? Nou ja, het is een draai die, die, die, die de regering eraan geeft. En het is toch opmerkelijk dat deze man, die natuurlijk in, het, in, in, in de spotlight staat van, van, van de hele wereld op dit moment... Uh, zegt tijdens een persconferentie, ik ben door niemand onder, onder druk gezet. En ik vraag me eigenlijk af waarom dat geld voor die banken er niet eerder kwam. Nou, dat toch opmerkelijke uitspraken. Goed. Um, vol goede moed wel naar de wedstrijd van uh, de Spanje tegen Italië vanavond. Of, uh, of heeft niemand het daar nog over bij jou? Ja, nee, daar, daar kunnen we het vanaf nu over gaan hebben. Nou, lekker. Uh, want dat was nog een vraag die we zich hier ook aanbieden. Er waren allerlei geruchten dat er een gooien vanmiddag nog zo afreizen naar Polen om naar die wedstrijd uh, tegen Italië te gaan kijken. En dat gaat hij ook doen. Hij uh, zit terwijl we nu aan het praten zijn, is heel onderweg naar het vliegveld... om, uh, om uh, uh, naar die wedstrijd toe te gaan. Uh, en zij dan weer zo wonderlijk in die hele lijn van de persconferentie. nu de problemen voor de banken zijn opgelost... kan ik dus rustig vanmiddag naar die wedstrijd toe gaan, want Spanje verdient het. Zo, nou, we zullen zien of het uh, helpt. <laughs> Rob, dank je wel. Hoi. Opnieuw uh, gaan de Fransen vandaag naar de stembus... nu om een nieuw parlement te kiezen. U weet, ze hebben net een uh, nieuwe president gekozen in het Elysee. De Fransen kunnen stemmen op een van de 6600 kandidaten. Eerste ronde, volgende week uh, zondag, is ronde 2. Ron Linker bij een stembureau in Parijs. Ron, en is het daar al druk? Nou, ze lopen hier bepaald niet de deur plat, uh, Govert. Uh, uh, uh, mensen zijn uh, lauwloende als het gaat om deze verkiezingen. Uh, ik zie hier mensen het me staan die bij de, de ingang van het stembureau nog naar de panelen kijken waar de kandidaten staan. Dus ik heb de indruk dat deze mensen het niet eens weten op wie ze gaan stemmen. En dat is ook een beetje de stemming in het stembureau zelf. Ik sprak met de voorzitter van het uh, stembureau en die zei ja, de opkomst hier is uh, lager dan bij de presidentsverkiezingen van iets meer dan een maand geleden. Maar hij is ook lager dan vijf jaar geleden... toen er ook parlementverkiezingen werden gehouden. Nou, dat klopt als je kijkt naar het landelijke beeld. Ongeveer 20% van de geregistreerde kiezers is nu al komen stemmen. En dat is toch een stukje lager dan uh, in 2007. Ja, de kiezers kunnen het wellicht geen uh, belangrijke stembusgang vinden. Maar ik neem aan dat het Elysée het tegendeel denkt. Ja, ja dat, dat is dus het grote contrast. Hè, voor uh, François Hollande staat er wel degelijk iets uh, belangrijks op het spel vandaag en over een week, want uh, uh, hij moet kijken of hij een meerderheid krijgt... in de Assemblée Nationale. En als hij die meerderheid niet krijgt, als mensen massaal zijn... aanhang massaal thuis zou blijven, uh, dan zou dat betekenen... dat hij zijn deel, een, deel, een groot deel van zijn ambitieuze verkiezingsprogramma... niet kan waarmaken. Dus vanuit het Elysée is afgelopen donderdag uh, al geroepen... Uh, ga alsjeblieft stemmen, geef een meerderheid aan de verandering. Uh, het is aan de kiezer om te bepalen of dat ook gebeurt. Opiniepeilingen wijzen op een meerderheid voor links... maar dat zou betekenen niet... Uh, een van de partij Socialist alleen. Hij zal dan een coalitie moeten aangaan met andere linkse partijen. Maar dat moeten we even afwachten. Voorlopig moeten ze eerst nog maar eens even gaan stemmen. Ja. Maar waar hij bang uh, voor is natuurlijk als uh, net gekozen linkse president, dat hij dadelijk met een rechtse meerderheid in het parlement te maken krijgt. Kap Precies. Ja. Een, een, een cohabitation, uh, noemen ze dat. Hier hebben ze vaker gehad uh, onder de presidenten Mitterrand en Chirac. En uh, ik ben nu in het, uh, het 16e arrondissement van Parijs, een zieke buurt. Er ja. staan dure auto's hier voor de deur. Er ja, zijn auto's immens... rond. Nee, nee, geen arbeiderswerk. Ik zie mensen die met de taxi hier naartoe komen om hun stem ja. uit te brengen. En die mensen zeggen: uh, we moeten uh, dat linkse geweld in uh, de Senaat. maar ook in het Élysée beteugen. door een rechtse meerderheid te creëren in de Assemblée Nationale. Ja. Dat is een klein beetje. Rond bij ons zit ook Thijs Berman, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in het Europarlement. En natuurlijk oudkomstmoment in Frankrijk, jarenlang voor de NOS. Je weef op je hoofd. Ja, we hebben de webcam, je komt er niet onderuit, dus ik kan het wel zeggen, Thijs. Welkom, je blijft het hele uur bij ons. Maar ja, wat valt te zeggen? Het 16e arrondissement, mensen die met een taxi naar het stembureau gaan, dat zijn niet de linkse kiezers, denk ik. Kijk, het 16e arrondissement is een van de duurste stukken van Parijs. Dat die kiezers, aanhangers van Sarkozy, dat die. Niet, uh, gedemotiveerd zijn en niet al mas opkomen al zondagmorgen, is niet raar. Nee. En een opkomst van ongeveer 20% om 12 uur s middags in, op zondag uh, is ook niet gek. Uh, ik denk dat, er, dat de opkomst iets lager zal zijn dan, dan bij ja. andere parlementsverkiezingen... maar niet heel veel lager. Maar, maar Ron, er zijn uh, er zoveel verkiezingen. Vinden ze dat nog wel... Ja, dat, dat, dat trekt ook niet echt om te gaan stemmen, toch? In Nederland zouden we dat niet doen. Vergeet je een beetje metaalmoeheid op te treden, ook onder de vrijwilligers die zich bezighouden met de PS. Ik was bij een paar campagnebijeenkomsten afgelopen week en dan sprak ik ook iemand die zei, ik ben al bijna anderhalf jaar campagne aan het voeren. Ja. Op 18 juni, dus dat is als de tweede ronde geweest, is het eerste wat ik doe, mijn koffer pakken en op vakantie gaan. Kijk. Kun je, nou Tot slot rond, kun je eh, enigszins voorspellen welke kant het op gaat, aan de hand van misschien wel eh, opiniepeilingen of eh, peilingen bij stembureaus? Nou, het is heel uh, ingewikkeld. Hè? Er zijn uh, uh, 400, 577 kiesdistricten waar lokale issues een rol spelen. Maar er zijn peilingen gedaan die wijzen op een, een meerderheid voor links. Maar niet noodzakelijkerwijs een meerderheid voor Frans Foullanders, dus Partie Socialist. Hij zal dan misschien moeten samenwerken met de Groene of nog linksere uh, front gauche. Ron, dankjewel. We praten zo verder met Thijs Berman.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 Elkie Brooks, Peulse zinger. Thijs Berman, u hebt hem al eerder gehoord. Uh, vroeger correspondent, onder andere voor de NOS in Frankrijk. Maar ik weet dat je ook in Moskou hebt gezeten. Zeker. zeker? Ja, zeker. Fractievoorzitter nu van de Partij van de Arbeid in het Europarlement. Thijs, het gaat over de parlementsverkiezingen van vandaag in Frankrijk. Om, om maar een begin te maken. Het land waar jij dus zo lang gezeten hebt. Ja, ja zeg, uh, de, er valt dus nog niet te zeggen welke kant het opgaat voor de socialistische president... Hollande. Uh, maar hoe, hoe, uh, hoe ligt de Partij Socialist op dit moment in Frankrijk onder de kiezers? Is daar, nou, is daar een zinnig woord over te zeggen? Het is bij mijn weten nog nooit gebeurd dat vlak na de presidentsverkiezingen... de gekozen president niet ook meteen een meerderheid kreeg. Hm. Het kan wel gebeuren dat uh, een cohabitation komt. Een, een, een president van één kleur en een parlement van een andere kleur. Maar dat is dan pas na een Naar paar dat, jaar. Ja. Dat is Mitterrand overkomen, dat is Chirac overkomen... Ik denk dat uh, François Hollande een meerderheid krijgt... van socialisten, groenen en extreem-links. Het, het hangt er een beetje vanaf hoe dan precies die verhouding zal worden. Hoe sterk hij naar voren kan komen binnen Europa. Ik hoop dat hij voldoende steun krijgt in dat parlement... om binnen die Europese Raad van regeringsleiders te staan... Op werkgelegenheid Te staan op een groeipact. Te staan op economische groei waar echt miljoenen mensen op zitten te wachten in de Europese Unie, ook in Nederland. Ja, Het is een ingewikkelde situatie in Frankrijk, eh, want de, wat je zegt, president kleur 1, het parlement kan zomaar in meerderheid andere kleuren eh, aannemen. Dat is ingebakken in de Vijfde Republiek, hè, sinds de, de Goal zo'n beetje, denk ik. Hè. Ja, het is een ja. districtenstelsel en uh, ja, de grootste partij krijgt de zetel. Dus, ja. dus als, als, als jij 34% hebt en ik 33% ja, heb dat jij de zetel. Ja, zeker. Dat, dat, uh, dat maakt dus een heel harde meerderheid in, de parlement, in het parlement in Frankrijk. En dat maakt ook dat je dus een slagvaardige regering maar, hebt. Maar hoe, hoe zit dat dan? Want er komen twee rondes. Want, ja. hoe, leg dat dus in de voor... eerste ronde kan iedereen zich kandidaat stellen. In de tweede ronde moet je, meen ik, meer dan 12,5% van de stemmen gehaald hebben... om ook in de tweede ronde te kunnen blijven. Dus er blijven niet per se twee kandidaten over. Er kunnen er ook drie of vier zijn. En dat is wat de hoop is van extreem rechts, van Marine Le Pen. We hadden het net al even over. Dat is weer een ronde verkiezingen. Hoe houdt de Fransman dat vol? Verkiezingen in twee ronden. Nou ja, één zondag en dan de volgende. Maar daar zijn ze eigenlijk gewend hoor. Ja, maar die partijen hebben natuurlijk de presidentsverkiezingen gehad. Jawel, maar het alternatief is iets wat de Fransen niet willen, namelijk... Evenredige vertegenwoordiging, zoals in Nederland. Oh, okay. Want dan zijn zij doodsbenauwd voor regeringen met coalities. Dat zij is maar, een, hoe, pas hoe niet erg in de Franse groot... traditie van confrontatiepolitiek. Ja, maar hoe erg is het thuis, als die president toch met een andere kleur te maken krijgt? Want hij gaat hoe dan ook over buitenlandse zaken, uh, over politiek. Dat, dat is wat, wat hij uh, in zijn portefeuille heeft uh, ten ik... opzichte van de regering. Zeker, maar ik vind dat we dat gesprek morgen moeten voeren na de uitslag. Ik ga er al vooralsnog vanuit dat hij die meerderheid ja. gewoon krijgt. En daar gaat iedereen vanuit. Uh, een, ja, dat is voor hem het makkelijkst, want dan kan hij ja. gewoon zijn plannen in ieder geval de komende twee jaar Ja, natuurlijk, uitvoeren. natuurlijk. Maar goed, en, en als het, uh, wat, wat echt heel weinig, uh, weinig kans maakt dat als er een rechtsmeerderheid komt in dat parlement, dan blijft de president natuurlijk verantwoordelijk voor defensie, buitenlandse zaken en zo, de, de, de, de grote zaken van de staat, de, de, de, de, de regaliende, de verantwoordelijkheden van de, de, van de koning, van de keizers eigenlijk. Uh, maar dat is dus niet waarschijnlijk, gaat niet gebeuren. Nee, zeg maar, hoe, hoe anders wordt Europa uh, als er uh, met een overwinning voor landen en met een mandaat van het linksparlement parlement uh, uh, Frankrijk uh, echt Europa ingaat, naar Brussel komt? Nou, je ziet dat er al een andere wind door Europa begint te waaien. Dat die stem van de Sociaaldemocraten steeds sterker wordt. Dat je niet alleen uh, dat, dat bezuinigingsfetischisme dat, dat, uh, op Europa moet loslaten, omdat je daarmee miljoenen mensen de hoop ontneemt op werkgelegenheid, de hoop op een toekomst. Je zult hier moeten... de linkse Big Spender. Uh, nou, uh, we krijgen bijna visioenen van de nou, uh, Ja, We, met, net, we uh, hebben net gezien: de, de NRC had deze week een heel mooi artikel ja? waarin werd ah. duidelijk gemaakt dat dat dus helemaal niet waar is. Dat onder VVD en CDA ja. precies evenveel of even weinig geld is uitgegeven als onder PVDA. Ja, je weet wat hij al in, zei, hè? waar zit Sinterklaas? Daar zit Sinterklaas. Ja, dat is een op, fijn, fijn oud stereotype beeld waar geen ja. barst van klopt. Wij ja. zeggen: als je alleen maar kijkt naar de uitgavenkant van de staat, ja. goed, dan kun je die beknotten. En dat moet ook, want we moeten zuinig omgaan met onze begrotingen. Maar als je niet kijkt naar de inkomstenkant van de staat. Hoe wil je dat bedrijven... Bedrijven die draaien, die dragen ook belastingafdrachten af. En dat is goed voor de staat. Dat is goed voor de, voor de begroting. Wat je moet doen is economische groei, zorgen voor werkgelegenheid. Zodat ook onze begrotingen weer op maar orde jij, kunnen we, komen. We zitten in een recessie. Zorgen voor werkgelegenheid, dat lijkt me vooral een normaal een probleem, toch? Ja, voor Frankrijk, het, niet zomaar, uh, Frankrijk heeft dus in een deze... dubbel probleem. Hij heeft een probleem met de arbeidsmarkt die vrij vast zit. Veel vaster dan in Nederland. En een jeugdwerkloosheid die daarmee ja. Dat hangt daarmee samen, dat die arbeidsmarkt zo vast zit. Jeugdwerkloosheid op 25 procent, dat is natuurlijk killing. En heel veel gezinnen lijden daaronder. Je hebt dus ook heel veel proteststemmen. Ja. Mensen die zeggen, ja, de politici, of je door de hond of de kat gebeten wordt... Ik denk dat daardoor ook Hollande gekozen is... omdat Sarkozy enorm heeft teleurgesteld in dat opzicht. Hij zal nu ook die belofte en die verwachting moeten inlossen. Dat wordt een hele toer. En dat kan alleen als je in een Europees verband zegt... we zullen gezamenlijk naar een groeipak toe moeten. We zullen gezamenlijk moeten investeren in werkgelegenheid. Door de Europese investeringsbank in te zetten. Het gaat niet over uitgeven, het gaat over slim geld inzetten. Oké, okay. Thijs, zometeen hoor je weer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws en sportquiz. En daarin gaan we deze zomer, deze sportzomer, op zoek naar de nieuwskern van de week. Op de zondagen Vandaag dus spelen we de finale. Omdat we ja, zeven dagen per week de weer spelen. In tegenstelling tot uh, buiten de sportzomer. We spelen nu de Nationale Nieuws en Sportquiz met Piet Kruidhoff uit Roermond. Helemaal. Welkom. Dank u wel. Dat is een endrijden, maar u heeft het te veroveren? Zeker. U moet wel aan de bak. Uh, wil u die 300 euro winnen? Want de hoogste score tot nu toe was uh, die van donderdag. 90 punten. Maar goed, uh, je weet ook meteen waar je aan toe bent. Eerste ronde, uh, we vertellen het nog maar een keertje. Stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. De aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. En die heeft u nodig voor de tweede ronde. Dus uh, we gaan meteen maar eens beginnen met de kerst. Veel succes. Dank u wel.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 Meneer Piet Kruithoff, het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Het Nederlands elftal heeft zijn openingswedstrijd verloren. Denemarken in Garkhof met 1-0 te sterk. In welke Nederlandse stad kwam het na de wedstrijd tot ongeregeldheden en arresteerde de politie 20 mensen? In Den Haag. Dat is, is, is juist Jongbloedplein, hè? want daar ja. werden agenten bekogeld met eieren, flessen en. Uh daarnaast is de politie eraan te pas uh, gekomen. Het gebeurt vaker, hoor, uh, op die plek in Den Haag als Oranje speelt. De EK-wedstrijd Nederland-Denemarken is gisteren door gemiddeld... hoeveel mensen bekeken? 6,8 miljoen. Helemaal correct. De sportvraag, meneer Kruidhoff. Maria Sharapova won gisteren het vrouwentoernooi van Roland Garros. In hoeveel sets versloeg zij haar tegenstander Sarah Errani Twee sets. Dat is goed. Ja, voor het eerst won ze trouwens in haar carrière Roland Garros. Hè? Ze is nu ja. een van de tien in de historie van de Grand Slam toernooien... met minimaal één keer achter de naam. Ja, ja, zo meteen nemen Novak Djokovic en Rafael Nadal het technica op... in de finale van Roland Garros. Nadal kan de titel voor de hoeveelste keer op zijn naam schrijven... en daarmee een record halen. De zevende keer. Heeft goed op net. Ja, um, dan laten we u een, uh, een fragmentje horen. Um, en dan vraag ik aan u, wie is er hier aan het woord dat als er iets wordt geleend vanwege een probleem in de banken... moet je ook de conditionaliteit met name op die banken zoeken. Minister en niet op een de heel, de heel de ander de vlak. De ja, ja, is nog niet uitgesproken, maar u wist al hè. Ja. Jan Kees de Jager, dat is goed. Alles goed nog. Vraag 6 dan nu. Spanje zal financiële hulp vragen aan de eurozone. Dat maakte de Spaanse minister van Economische Zaken... Luis de Guindos bekend na telefonisch overleg... tussen de van Financiën en de eurozone. Wat is het maximumbedrag van de noodhulp? 80 miljard. Dat is helaas niet goed, dat is 100 miljard euro. De uh, volgende vraag. Geeft u de kans om de score flink op te vijzelen... want er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over één persoon uit het nieuws. En de vraag is, wie bedoelen we? Als u dat antwoord denkt te weten, meneer Kruithof, dan zegt u stop. Maar uh, denk goed na voordat u uh, doet wat u doet... want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden... ja, logisch, des te de minder punten u verdient. Vier. Ik zit er nu nog in mijn eentje. 3. Ik wil samen het gat op rechts invullen. 2. Niet Rita, maar ik zal de lijsttrekker worden. Meneer Brinkman. Hero Brinkman, ja, dat is uh, de, uh, het goede antwoord. Brinkman vertrekt uh, bij de PVV eerst, wordt eenmans fractie. Ja, en dan uh, komt hij uiteindelijk bij trots op Nederland. Dan heeft Jeroen de stand bijgehouden. Zeven punten genoteerd, dat is dus de nieuwsfactor. Zometeen gaan we het kanon spelen, zoals we dat hier noemen. En dan gaat het heel snel in 90 seconden. Zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Tot zo. De Radio 1 Sportzomer. was hier nog hier. Roel van Velsen en Daily Live. Cross your heart. Dit was de single. Ja, dan gaan we door uh, natuurlijk met de uh, nieuwsquiz. Uh, met uh, het nieuwskanon. De nieuws en sportquiz. Welke Britse prins heeft inmiddels het ziekenhuis in Londen verlaten? Prins Philip. Zo'n anderhalf miljoen uh, klanten, ik of van welk telecombedrijf konden vanochtend niet bellen en internetten? Vodafone. Goed. Voor welke Griekse speler komt vanwege een gescheurde knieband niet meer in actie voor Griekenland? Pas. Papadopoulos. Dankzij zware politiebewaking is welke manifestatie in welke Kroatische stad gisteren rustig verlopen? Nou, Zagere. Het is split. Ik geef de stad erbij. Wel, wel, wel, welke manifestatie ging het om? De gay-uitzicht. Uh, welke minister ja. roept de Oekraïnse autoriteiten op een einde te maken aan de discriminatie van homo's en lesbiennes? Pas. Schippers. In welk land is de helikopter gelokaliseerd die sinds donderdag werd vermist? Peru. Dat is goed. Hoe heet de Somalische terreurbeweging die op zoek is naar Barack Obama? Pas. Al-Shabaab. Welke minister vindt de mensenrechten situatie in Oekraïne zo slecht... dat het land niet bij de EU mag komen? Eh, minister Schippers. Dat is goed. Liberia heeft zaterdag de grens met welk land gesloten na diverse incidenten daar? Ivoorkust. Uitstekend. Door het slechte weer waren er veel minder toeschouwers... bij welke dag gisteren in de haven van Scheveningen... Uh, Haringparty. Dat is niet goed. De vlaggetjesdag. Dat is wel goed. Welk land heeft de verkiezingen die eigenlijk op 19 juni zouden plaatsvinden verzet? Pas. Libië. Een automobilist is in welke gemeente op een agent ingereden in een poging onder een controle uit te komen? Barendrecht is goed. Goed, dan uh, hebben wij nu, ja. als het goed is, een eindscore voor u. Dat zijn acht vragen goed. Potverdikkie, mag ik dan zeggen? Want dan heeft u het net niet gered. Ah, ten opzichte van? Ten opzichte uh, van degene uh, ja. van donderdag. Erik van den Elsen uit Overpeld, België. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u deed mee, hè, donderdag en haalde 90 punten. U, uh, u heeft het net gered, hè? Ja, ik heb het inderdaad net gered. Dus. En, lu en luistert u dan heel gespannen mee naar wat deze kandidaat aan het doen is? Ja, natuurlijk. Luistert u naar de antwoorden of luistert u vooral naar ons als wij zeggen fout of goed? <laughs> Oh, eh, oh, vooral fout of goed, Ja, en mee, ja, en ja. ja meneer Kruijthoff had nog nee. één, uh, één vraag goed nodig. Dan was, het, uh, ja. dan was, dan was u er geweest. Dag, echt. Uh, ja. ja, goed, zo erg is het ook weer niet. Maar u krijgt wel 300 euro. Uh, van harte gefeliciteerd daarmee. Uh, en wat gaat u ermee doen? Weet u dat al? Uh, nee, op dit moment weet ik dat nog niet. We <laughs> kunt u een pakketje bier kopen voor. Uh, ja, ja, dat ja. is geen goed advies natuurlijk. Nee, België, België, België doet al helemaal niet mee. Maar nee. zeg maar, u hebt gisteren wel even gekeken. Ja. Sorry? Hebt u gisteren nog even gekeken naar Nederland? Ja, ja, ja. ja? ja natuurlijk. Ja, en wat denken Belgen dan doorgaans? Uh, ik ben Nederlander, dus ik denk gewoon voor Nederland. Oh, <laughs> oh perfect. perfect. Toch nodig, hè. Ja, goed, nou. Ja. Meneer, Overpelt, uh, meneer Van Elsen uit Overpeld. <laughs> Dank u wel voor het spelen en gefeliciteerd. En maak er een mooie zondag van. Dank u wel, tot ziens. Dag. Tijd voor het nieuws. Ewa De Jong. Dit is Radio 1.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 Het pand moet als verloren worden beschouwd. In Oekraïne zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig... vijf mensen om het leven gekomen. De andere dertien inzittenden raakten gewond. De meeste inzittenden waren parachutespringers. Een sprong ging niet door vanwege het slechte weer. En ook op het moment dat het vliegtuigje landde... regende het hard en waren er zware windstoten. De Franse oud Regis Cler is overleden. Hij is 55 jaar geworden. Claire stierf in een ziekenhuis in Dijon na een operatie. Claire boekte successen in de jaren 80. Hij won drie etappes in de Tour de France. En twee in de ronde van Spanje. En in 1982 was hij Frans kampioen op de weg. Wat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dankjewel Jeroen. Dan nog het nieuws over het ongeluk met een klein vliegtuig bij Kiev. Bij die crash zijn vijf mensen omgekomen, melden de autoriteiten, dertien raakten gewond. Correspondent Tim de Wit in Kiev. Uh, Tim, met meer details over het ongeluk. Ja, het gaat dus inderdaad om een klein vliegtuigje met, uh, met 16 parachutisten aan boord en twee bemanningsleden. Nou, het is neergestort op zo'n 30 kilometer buiten Kiev. Het, uh, het vliegtuig kwam in een hele zware storm terecht. Uh, probeerde een noodlanding te maken, maar bij dat landen is het uh, misgegaan. En waar het is misgegaan, dat is nog niet duidelijk. Maar ja, de, de 13 gewonden zijn inmiddels naar een ziekenhuis overgebracht. En er zijn dus vijf mensen overleden. Nou, heb jij zelf uh, dat noodweer meegemaakt? Mee uh, kun, kun je beschrijven hoe erg het was? Ja, zeker. Ja, ik, ik kwam vanmorgen met de trein vanuit Garkov uh, hier naartoe, naar Kiev. En het was echt een uh, ongelooflijk heftige storm. Uh, ik, uh, je zag hele zwaar omweg, gigantische regenbuien. Ja, vanuit de trein kon ik zien dat auto's op de snelweg moesten stoppen. Die konden gewoon niet verder rijden. De hele snelweg stond onder water. Maar ja, aan de andere kant het was het wel een hevige, maar toch korte storm. Want inmiddels is de lucht weer opgeklaard en uh, schijnt de zon weer in Kiev. Dus geen consequenties voor wat dan ook, hè? Want Kiev speelt in Noord-Oekraïne. Nee, nee, nee, dat lijkt me ook niet. Nee, keek, gelukkig ging het niet om een, passagier, een passagierstoestel vol voetbalfans natuurlijk, maar om een klein toestel met parachutisten. Nou, dat maakt het natuurlijk niet minder erg, maar daarmee zal er geen ophef ontstaan over het toernooi, neem ik aan. Maar goed, eh, met zo'n ongeluk staat natuurlijk wel iedereen op scherp, want alles in Oekraïne ligt de komende weken onder het vergrootglas. Tim Nuit, dankjewel. Ja, zullen we nog even naar gisteren gaan, uh, ja, Jeroen? Joh. Wat wij, wij dachten, even langs Denemarken en dan worden we toch uh, Europese kampioen. Wat een teleurstelling, zeker onder uh, de fans. Verslaggever Jeroen de Jager die, uh, ging vandaag naar de camping Dutch Invasie in Oekraïne. Waar, de naam zegt het al, heel veel Nederlandse supporters zijn. Hier staat een klein uh, autootje waar een uh, espresso automaat in staat, milk en koffie. Twee Oekraïners die de koffie serveren voor de Nederlanders. Die hier op een veldje staan aan het meer. 40 kilometer van Garkov vandaan. Bij Dutch invasie. Ze hebben hun eigen tentje, hun eigen uh, busje hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het hier? Ja, goed eigenlijk. Prima. Lekker weertje. Ja. Een beetje teleurstelling aan het verwerken van gisteravond. Ja. Dat maakt het plezier natuurlijk nog leuker als je weet. Verder prima Lekker. En hoe doe je dat, die teleurstelling verwerken? <laughs> Flink balen denk ik, maar ja, nemen zoals dit en uh, lekker verheugen op woensdag. Ja, het is de day after, hè, zoals ze we dat wel eens uh, zeggen. En uh, we zijn ondertussen weer een beetje energie uh, aan het oppeppen. Want we hebben wel het uh, gevoel uh, dat, uh, dat we er echt overheen kunnen over die Duitsers. Maar dan moeten we gewoon eens op het doel gaan schieten. En niet en, uh, naast of net niet over. Want dat was volgens mij en uh, volgens ons wat er on ontbrak. Uh -huh. Gewoon op het doel. En er gaat er altijd wel eentje in. Goedemorgen, de NOS Radio op bezoek op de Dutch invasie. Dutch invasie. Ja. Het is zover hoor. Ja. Invasie, hè? Is jongen, invasie. Jongen. Nou, jullie zitten hier lekker aan de rand van het meer. Tafeltje neergezet, eigen kookstelletje met een butafles nee, eraan. Buren. Eitjes aan bakken. Ja. Ja, het gaat ongelooflijk hard. Ja, ka de ja. kater wegwerken. Ja, ja. ja. Al vijf half vijf dagen vanochtend. Ik heb geen stem meer, maar ik vermaak Heb je een kater? Nee, dat valt wel mee. Oh ja. Zo ziet het er alleen uit. En psychisch. Ja. Psychisch wel. Je ja. rijdt dat hele dat gaat even eind even. 2500 kilometer, 36 uur onderweg. En dan verlies je met 1-0. Maar goed, we, we, we zijn ons nu aan het opladen voor woensdag. Nou, gisteren uh, was het wel uh, echt een ontzettende receptie. De hele dag naartoe geleefd, op het uh, fanplein gestaan. En dan, uh, ja, dan de wedstrijd uh, in het stadion, mooi denk je, en dan, dan wordt het dat. En het is toch ontzettend jammer. Ja, meer dan dat zou ik zeggen. Ja, het was echt. Uh... Het is gewoon zwaar, zwaar. Ja, zwaar uh, ruk, ja. <laughs> zeg maar. Wat zeg je? Het valt gewoon teken. Ja. ja. Hup, dan gaat het bier zelf weer. klopt Het is geen rol Het wordt steeds beter hier. Het wordt steeds beter? Ja. Dat zegt u na gisteravond. Ja, nee. Oh. Ik heb het over de camping. <laughs> nou, ook dat kan niet slechter worden in ieder geval. Hoe kan het niet worden? Er was gisteren iemand die zei dit was wat wij even nodig hadden. Om even echt tegen Duitsers tegenaan te gaan staan. Om wakker te worden. Ja, en wat jammer voor de Duitsers nou, dat wij hebben verloren van de Denen. Dat is een optimistische kijk. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik denk ook... Uh, ik, heb, ik heb er niet zoveel hoop meer op. Nee, nee want ik heb uh, ook gezien het spel van uh, Duits aan de pad te Ja, En toen dacht u? Toen dacht ik van, dat wat een hele kluif. Dus naar nee, huis, nee, naar woensdag? Nee, nee, nee, wij sowieso niet. Want? Wij blijven hier nog. We zitten hier op een heel geweldige camping, mooi plekje. Wat wil je nog meer als uh, Nederlander op een camping in Garkov? Uh, nou ja, ik weet toch wat ik meer zou willen, Jeroen, als ik daar zat. Zeker daar. Goed, uh, we gaan uh, naar Oranje, want dat zit natuurlijk niet meer in Garkov. Maar in Polen, in Krakau. er is alweer getraind naar die dramatische wensen tegen Denen, tegen Denen. Bas Tichter, jij bent daarbij. Hebben de spelers al de teleurstelling verwerkt? Nou, zo snel gaat het niet, denk ik. Nee? Goedemiddag, uh, trouwens Jeroen. Nee, ik, kijk, het, het is natuurlijk wel verschil of je nou je eerste wedstrijd op een toernooi bent weggespeeld en niks te vertellen had en denkt, wat doen we hier eigenlijk? Of dat je denkt, ja, we verliezen wel, maar als je naar de kansen kijkt, en is het eigenlijk best logisch om te veronderstellen dat je er normaal gesproken twee of drie maakt en dat je gewoon gewonnen had. Dus ja. dat proef ik wel een beetje. Ze zijn uiteraard ongelooflijk teleurgesteld, maar dat zal denk ik voor het hele land gelden. Maar ze weten wel dat er, uh, nou ja, het kan altijd beter, maar het is toch niet zo dat er echt heel slecht gevoetbald is. Een belangrijke vraag, Bas. Uh, voor zover nog relevant. Uh, hoe gaat het met Joris Matthijssen? Um, nou, voor zover nog relevant. Oh, mij ja. is dat wel tamelijk relevant. Uh, mij het het land, nog, het land denkt stijgen dat, stijgen dat het op is, toch? hoor. Nee, kom op. Zal ik nou eens een rekensommetje doen? Nou, nou, doe eens even. Laten we het even op. Als Nederland verliest van Duitsland, dus zelfs dan hoeft dat nog niet eens uitschakeling te betekenen. Want? Want er kan natuurlijk een pool ontstaan. ...waar Duitsland als zijn wedstrijden wint en eindigt op negen punten... Mm -hmm. ...en die andere drie allemaal een keer van elkaar winnen. En dus allemaal eindigen op drie punten. En dan? Dus dan zou het in theorie best kunnen zijn dat doelstaldo doorslaggevend is. Ja. Als je met 1-0 van Duitsland verliest. en dan bijvoorbeeld met 3-0, 2-3-0 van Portugal wint. dan zou je nog door kunnen met drie punten. Kijk, daar heb je het aan. Maar dan ben dus wel afhankelijk van, van nou, de uitslagen. Hè, want dan, ja. moet je dus wel kijken, dan moet Portugal wel van uh, Denemarken winnen, bijvoorbeeld. Dat ik... ja, kan. Maar dat zeg kan, uh, Joris Mathijsen. Joris Mathijsen, Bas, kom op. Hoe gaat het met hem? Wat hebben we? Joris. We is het gezellig, hè? Ja, Nou gaan we uh, er nou, weer voor. Nou, heeft gewoon met de reserves meegegeven. Er, uh, er zijn partijtjes gedaan. Uh, met de reserves, want de basisploeg heeft natuurlijk gewoon wat uitgelopen. En daar heeft Matthijs gewoon meegedaan, alsof er niet van de hand is. Dus we gaan er voorlopig maar vanuit, Maar ze staan nog op het veld overigens nu. Dat dat, uh, nou ja, in ieder geval echt wel de goede kant op gaat. Maar Daar lag het grote probleem natuurlijk niet uh, gisteren. Het was uh, volgens mij gewoon bij het afmaken. Maar um, de, heeft die wedstrijd van gisteren nog consequenties, denk je, voor de opstelling uh, tegen Duitsland? Ja, dat vind ik een mooie vraag en die hebben wij ons hier als volgende natuurlijk ook gesteld. Ja, die stellen wij ook. Maar herkennende we, is dat niet de bondscoach die nou uh, denkt, het, nee, het loopt niet en dan gooi je het hele elftal op door elkaar te meer. En daar begon ik eigenlijk daarmee. Als je nou een, een wedstrijd zou hebben gespeeld waarin je helemaal werd overklast en het liep niet en er klopte niks van, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou dan ga ik twee, drie dingen veranderen. Maar nou ja, als je 23, hoeveel was het, 23 doelpogingen doet, dat is bijna nog nooit vertoond op een, op een kampioenschap. Nee. Dan denk ik eigenlijk dat hij toch, ja, los van Matthijsen, maar dat hij toch zegt, ik laat het maar staan, want dit is mijn elftal. Maar je zou kunnen zeggen, Bas, uh, in al mijn naïviteit dan even, uh, we hebben 23 doelkansen gehad, geen één gemaakt, ja, dan moet er iemand in die ze misschien wel maakt. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Um, tegelijkertijd, uh, dat is wel een beetje hoe Van denk ik, Hij heeft altijd gekozen voor Van Persie. Ja. Dat is wel eenmaal zijn spits, omdat hij niet alleen doelpunten maakt, maar ook als voetballer veel meer toevoegt aan het elftal. En je zou bijna kunnen zeggen, als je Van Persie rest staan, dan maakt hij er misschien twee minder, maar hij zorgt er wel voor dat twee of drie anderen een goal kunnen maken. Um, als je die er nu uit zou halen, en je zou waar erin zetten, dan kun je Van Persie voor de rest van dit toernooi, of misschien wel voor de komende anderhalf jaar, afschrijven. Dus uh, je moet je ook nadenken over de gevolgen. Ik denk dat Van Marwijk van persiemeel een popje op zijn rug heeft gegeven. En heeft gezegd, uh, joh, jij bent en blijft mijn eerste spits. En uh, laat het maar zien woensdag. Nou, dat we denk gaan. ik. We gaan het zien. Omdat ik... hij dat namelijk eigenlijk altijd gedaan heeft op die ja. manier. Want het afgelopen WK hebben we natuurlijk die discussie ook gehad. Want dan heeft hij precies één goal gemaakt. In de wedstrijd die er totaal niet toe deed tegen Cameroen. Nou goed, dus we weten de opstelling. Bas, dankjewel. Ja, fijn. Perfect. Pas tegen wat <laughs> Vanuit een uh, opgewekt kraak. Ja, niet zo, hè? <laughs> nee, goed. er zitten toch raar voor randjes aan. Uh, Thijs Berman, Europarlementariër van uh, de Partij van de Arbeid. Uh, de PvdA, jouw partij, uh, Thijs, is in het verkiezingsprogramma... meen ik nog nooit zo lovend over Europa geweest als nu. Nou, lovend zijn we niet, want wij vinden niet dat het nu goed gaat. We hebben wel voorstellen. We doen wel voorstellen. We maken ook een keuze. We zeggen, je kunt deze crisis echt niet op je eentje uit. Dat zul je samen moeten doen. De, die keuzes maken we dan zeggen we een groeipact. Waar ja. François Hollande ook voor staat. Dan zeggen we investeren in onze toekomst. In onderwijs, in onderzoek, in nieuwe energie. En dat zijn Europese keuzes hier, ja, ja, maar jou, jouw partijleider, uh, de jonge ja, Samson... die sluit zelfs een politieke unie uh, niet uit. Het is bijna alsof je mevrouw Merkel hoort. Ja, uh, maar dat is een beetje een woordspelletje hoor. Want wat is nou een politieke unie? Hebben we die dan oh. nu niet... Nee, niet we in de hebben, mate die we zouden wensen misschien. Nou, we hebben een Europese Unie met, met democratieën, met rechtsstaat, ja, maar meer macht voor jouw parlement met meer met, macht nee, voor dat de, de, de even, met, met, met, een, met een open economie, met... En dat zijn allemaal politieke zaken. Zeker. Dus het is een Unie die met, met een bij uitstek politiek karakter... Ik vind alleen dat als er meer macht wordt gedeeld... dan zal die macht ook democratisch gedeeld moeten worden. Dan zul je Europa ook democratischer moeten maken. En daar staat de PvdA voor. En ja. dat is dan toch ook wel een verschil tussen ons en de SP... want. Die vindt zo min mogelijk en gaat alleen ja, naar, zeg maar achteruit lopend richting Europa. Maar um, Europa is belangrijk. Het is natuurlijk belangrijk, bij jullie maken het ook belangrijk. Dus bij de Partij van de Arbeid, nu in het verkiezingsprogramma. Ja. Uh, het, het wordt een, een belangrijk bestanddeel misschien wel hè, van, de, van de campagne. Terwijl juist blijkt dat Europa zo moeilijk te verkopen is. Ja, maar je moet natuurlijk wel durven staan voor de oplossingen... waarvan Zeker. jij denkt dat die ons een stapje verder kunnen brengen. Dus jullie en denken niet heel pragmatisch, dat moeten we... Maar... Uh, Nederland, geloof ik, niet loskoppelen van de rest van Europa... en Rotterdam blijft aan de monding van de Rijn. Uh, onze economie is een Europese economie. En als je daar niet vanuit gaat, om niet vanuit winst te gaan... ja, dan zie je dus met illusiepolitiek. Dat kan wel populair zijn bij sommige mensen. Maar ik kan mensen geen illusies verkopen, ik doe het niet. En dat doet de PvdA dus ook niet. Dus internationale oplossingen voor internationale problemen. En alles thuis oplossen, wat we thuis kunnen oplossen, dat blijft natuurlijk recht overeind staan. Ja, en dan kan een, een, een verbinding met de SP, dat, kan, dat blijft dan kunnen. Nou, een lijstverbinding, dat is de, als een als reststemmen zijn waar jij op je eentje geen, geen zetel ja, hebt. Maar het winnen, is toch een, het is misschien ook wel staan. symbolisch, of niet? Nou, het is zover als symbolisch dat het vrij logisch is dat progressieve partijen elkaar vinden ja, om maar ja, reststemmen ja, niet te Maar je had voor GroenLinks kunnen kiezen, zoals in het verleden dat gebeurde. Dat hebben we in het verleden veel gedaan. En met succes voor GroenLinks, vooral bij de Europese verkiezingen, hebben ze er een zetel extra uitgehaald. Wat mooi voor ze is. Maar ja een partij die zo onvervroren kiest zoals GroenLinks... voor een echt een harde aantasting van de koopkracht ja. van heel veel mensen... Ja, dat zouden onze kiezers dan niet begrijpen... als we daar een vrolijke ja. maalverbinding mee aangaan. Maar, maar hoe rijm ik nou uh, het standpunt van de SP ten opzichte van Europa... met de gloedvolle woorden die je net namens de uh, socialisten in Nederland hebt gesproken... over Europa? Ja, nou ja, ik denk dat ook de SP, als de SP één keer in een regering zou komen veel water in de wijn zou moeten doen mm -hmm. op, dat, op dat punt... want dan barst opeens wel de realiteit los, hoor. boven het hoofd van meneer Roemer. Uh, uh, dan zal hij zich daar toch echt aan zijn moeten bezondigen. En dan kun je dus niet meer aankomen met illusies. Denk je werkelijk dat, dat die van dat standpunt uh, terugkeert... Uh, op het moment dat de verkiezingen in Nederland uh, geweest zijn... en dan uh, zegt, nou ja, die euro, die moet, daar moeten we voor vechten... en we moeten vooral uh, Europa meer macht geven misschien wel... in de zojuist geschetste politieke unie? Nou, dat weet ik niet, maar ik ben ook geen SP-watcher. Ik ben PvdA nee. Europarlementariër. Ja, dus maar als je samen wil werken. <laughs> ja, dus, het, is niet, het zal niet de eerste keer zijn dat er een coalitie ontstaat... tussen partijen die, uh, die verschillen uitvechten tijdens de campagne. Dat is normaal in onze democratie. Dat is, daar is verder niks meer mis. Het ja. probleem is nu wel uh, voor de Partij van de Arbeid... waar de electorale winst te behalen is. Misschien, nee, want je zit dan tussen SP en D66 in. Zou je dat zo kunnen, kunnen noemen? Zeker qua Europa? Nou, we zijn belangen naar niet zo liberaal als D66... want die, uh, dat is een partij die echt denkt dat we alleen maar verder komen... met een nog opener markt binnen Europa. En wij denken dat je de zorg vooral niet verder moet liberaliseren. Wij stellen daar grenzen aan en ja. dat vind ik een heel groot verschil. We hebben, niet, we hebben echt niet meer marktwerking nodig in de zorg. Laten we dat niet doen. Dat vind ik een groot verschil met D66. En voor de rest kan ik mij prima vinden in allerlei standpunten van zo'n. Ja. Ja, want we zijn allemaal democraten... en we staan voor een rechtsstaat en voor mensenrechten. Dat zit onze grootste overeenkomst. Maar waar, halen jullie, waar gaan jullie de zetels vandaan halen? Ik denk dat wij als PvdA in de campagne, die moet nog beginnen... heel mm. duidelijk gaan maken dat met ons plan de koopkracht gespaard blijft... de werkgelegenheid toeneemt, de lasten eerlijk worden verdeeld. En ik denk dat het een realistisch plan is. Ja. En dat, ik denk dat wat ook het grote voordeel is, is dat we met Diederik Samson een partijleider hebben. Met een enorme dossierkennis. En dat zal een verschil maken, want de andere lijsttrekkers hebben dat veel minder. Ja, maar hij moet het wel uitleggen aan de Henk en Ingrids van deze samenleving. die uh, toch te horen krijgen. Ga vooral met je rug naar Europa uh, staan. En uit de peilingen blijkt dat de partijen die dat ventileren uh, ook de zetelwinst boeken. Ja, ik ben niet zo somber. Als Ik maak een, ik maak een rondreis langs uh, regionale opleidingscentra. Nou, dat zijn meestal studenten die niet zomaar even op bezoek komen bij het Europese parlement. En ik heb toch echt aan een paar alinea's genoeg om te zeggen... waarom het Griekse probleem ook ons probleem is... of het Spaanse probleem ook ons probleem is. Daar, daar krijg je mensen wel degelijk in mee. Alleen je moet er wel moeite voor willen doen. En ik vind dat in de discussie in Nederland dat er gemakkelijk van uit wordt gegaan... dat heel Nederland nu wel eurosceptisch zou zijn. Is onzin. Mensen weten het donders goed. Het is alleen een stuk makkelijker He? te verkopen. Uh, ja, one-liners zijn altijd makkelijker te verkopen. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar, er zijn maar dat lijkt mij een probleem al. De sfeer is zo negatief. Dat is gewoon duidelijk te merken. Ja, en de sfeer is vooral negatief... omdat 24 van de 27 regeringsleiders liberaal-conservatief zijn... en met halve stapjes hebben geprobeerd ergens te komen... waar je alleen met hele stappen kan komen. Namelijk een terugkeer van vertrouwen op de markten. Van vertrouwen in elkaar. En daarmee creëer je economische groei uiteindelijk. Niet eens met investeringen as such. Je moet vertrouwen uitstralen. En dat... Dwingt respect af, ook van die financiële markten die we moeten beteugelen. Wat maar steeds niet is gebeurd. Omdat past niet in de, in de ideologische denkraam van al die leiders op dit moment. Het is tijd voor een beetje meer sociaaldemocratie. <laughs> Spark de Sociaaldemocraten. Oh ja, ik zeg altijd: kapitalisme is te moeilijk voor liberalen. <laughs> en dat uh, blijkt maar weer sinds de eurocrisis. Ja, ik dank je wel, Thijs. Fijn dat je hier was. Dank je wel. De mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Goget van Brakel en Jeroen Stophorst. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Hey! Why must Een enorme zomerhit. Bob Sinclair, Love Generation. Tom, Tom van Hek, presentator van het komende uren, ja, na vier... als wij weg zijn, Jeroen en ik. eerder mag je niet. Ja, nu wel even, want... jij hebt de klaaglijn, Tom. Ja, we hebben de dagelijkse... klaaglijn, inderdaad. We hebben dat nu tot nu toe... twee dagen gedaan. En ja, ik ben bang dat ik... voor vandaag niet echt onderwerpen hoef... aan te dragen, want er zijn... Heb iets om over te klagen, Nou, ik heb niet zo veel om over te klagen. Ik neem waar en ik kijk. En zeker voor die klaaglijn luister ik... vooral veel naar mensen. En ik probeer hier en daar... een klein beetje mee te helpen. 0800-1121... 0800 1121, dat is het nummer van de klaaglijn. En mensen die denken, ik heb toch echt wat te klagen over de programma's. Misschien wel over de 100 miljard van Spanje. Of misschien nog wel iets over die wedstrijd van gisteren. was geloof ik ook een voetbalwedstrijd, hè? Denemarken, ja, Nederland. Dus veel om te doen geweest. Veel om te doen geweest. Dus wilt u daar iets over kwijt, eh, bel ons even, bel mij even op 0800 11 21. En zoals wij dan zo mooi zeggen, de lijnen gaan nu open. In gesprek met Van het Hek, zo heet het. We gaan even de geschiedenis in bij de Radio 1 Sportzomer. Iedere dag rond deze tijd interessante historische feiten en verhalen... rondom het EK, Tour, Olympische Spelen. Morgen speelt Engeland. Dat land heeft een ruime geschiedenis... met een fenomeen dat we in Nederland, nou laten we zeggen... sinds 1974 kennen in onze stadions. Ewaard Sanders, goedemiddag. Hallo. Taalhistoricus, journalist bij NRC. Het gaat over het hooliganisme. Uh, ja, want uh, het was toen, geloof ik, Feyenoord-Tottenham Hotspur... Hè, waar het helemaal uit de hand liep. Ja, dat is volgens mij een woord op de eerste berichten... over hooligans in Nederland, maar het begrip is veel ouder. Het is in het Engels voor het eerst aangetroffen in de zomer van 1889. Eh, sorry, 98. Dus, uh, en daar waren toen hele grote redden in Londen. Er was een watertekort, men ging steeds meer alcohol drinken... en dat liep en volledig uit de hand... Wat zo'n grote stad met 6,5 jonge mensen. En er zijn toen ontzettend veel mensen in elkaar gemapt door. wat we nu dan. Uh, van dalen zouden noemen. of straatschoffies. Uh, en dat waren geen kleine gevechten. Er werden ook, geloof ik. ruim 3400 politieagenten zijn in elkaar gemapt dat was, een, dat was een grote stad. En daar schreven de kranten toen heel veel over. En toen voor het eerst viel de term hooligans. What? En toen zijn ze aanvankelijk, uh, voor die tijd, werden dat de street arabs of ruffians of ruffs genoemd. En opeens viel die term hooligans en toen zijn ze dat gaan uitzoeken. En er is een verslag uit 1899 van een journalist en die zegt dat het stellig teruggaat op een eer, Patrick hooligan genoemd. Die, uh, hij schrijft zelfs dat hij geleefd heeft, is zo zeker als dat Boeddha en Mohammed geleefd hebben... Alleen het vervelende nieuws is, nadien hebben we nooit meer iets over die Patrick Hooligan kunnen vinden. Ja. Maar waarom is het woord aan hem opgehangen? Ik bedoel, die man heet Hooligan, so what? Ja, dat is eigenlijk een vrij veel voorkomende Ierse eh, naam. Maar deze Patrick Hooligan, dat, die behoorde tot de kern van wat toen de Straatschinders genoemd werden. Dus hij behoorde tot die groep die veel mensen beroofde en elkaar ja. Hij is op een gegeven moment heeft die agent vermoord tot levenslang veroordeeld en in de gevangenis omgekomen. Het kan waar zijn. Hè? Zoiets ja. gebeurt wel vaker. Iemand wordt symbool. Het wordt boycott. Wat wij eh, kennen gaat ook terug op één man. Een Ierse kapitein die in Ierland woonde... die gewerkt geboycott. En zo is dat de wereld, eh, wordt de wereld ingeholpen. Dus het kan... Maar het dit is inderdaad van die Patrick dan hebben we daar nooit meer iets voor nodig. Nee, maar wanneer is het dan gelinkt aan uh, voetbalsupporters die zich misdragen? Dat is veel later. Dat is inderdaad vanaf uh, uh, uh, uh, dat ging aanvankelijk alleen maar over Engelse supporters. Die hier zich uh, ontzettend misdroegen in Europa. En vervolgens zelfs uh, uh, niet meer hier mochten voetballen een tijdje. Ja. En het is vanaf de, 1985 lezen we het, zo mee, lezen we over. Uh, Rotterdamse en Amsterdamse hooligans. Dus heel lang heeft het echt voor straatvandalen hm. gebruikt... en pas vanaf uh, ja, midden jaren tachtig gebruiken we het voor voetbalhooligans. En, en wanneer, wanneer is het uh, als het ware een identiteit geworden... Nou, je leest nu over hooligans die, die trots zijn om een hooligan genoemd te worden. Dat zie je natuurlijk ook vaker. Hè? Dat is, wat we bij de geuze al kennen. De geuze was ooit een scheldnaam. Tot je het zelf aanneemt als uh, wat we nu dan een geuzennaam noemen. Ja. Dat waar je trots op bent. Dat is een manier om het te neutraliseren. Dus hooligans wilden aanvankelijk absoluut geen hooligans genoemd worden. Er zijn processen uit de jaar, begin jaren tachtig dat ze geschokt zijn dat ze voetbalsupporters, hooligans genoemd worden. Maar inmiddels is het voor sommige hooligans juist een geuze naam. Ja, en hoe heeft het zich verbreid dan eigenlijk als, als, als woord? Het heeft heel lang, dus bijna 80 jaar, eigenlijk alleen maar geleefd... als uh, wat toen straatschender genoemd werd. Ja. Dus dan zie je het in allerlei berichten. En pas uh, vanaf die periode, vanaf eind jaren 80 of midden jaren 80... in verband met voetbalhooligans. Maar ja, er wordt er voor heel erg veel over geschreven. Dat is natuurlijk dat soort uitzonderlijk... Voetbalgeweld in de kranten, wat de, uh, wat de Britten met zich meebraken, dat, brachten, dat kenden we ook niet op die manier. Dus ja, dan krijgt het gewoon veel aandacht op radio, ja. televisie en in de kranten. En dan, uh, dan verbreidt het zich op die manier. Inmiddels is, uh, zijn de hooligans zelf een beetje uit het stadion verdwenen. Hè? Ze zitten er misschien nog wel, maar misdragen zich een stuk minder, want het is bijna onmogelijk. Hooligans, is, ja, dat is weer eigenlijk weer terug naar de straat, hè, waar het dus ooit begon. Ja, en hier kom je, de, kom je op een trein waar ik echt niks van weet. Ik kom nooit in voetbalstadion, zou ik <laughs> dat denkwinden. Nee, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik, het zou kunnen, ik, volgens mij is het inderdaad vooral buiten uh, stadions, maar ik weet dat, dat weet ik echt nee, niet. Nee, maar je, je, ze, ze komen toch voor in een liedje, althans, dat is wel een strofe over Ode oh, Hooligans, Ode oh, Hooligans? Ja, dat is, uh, dat is een, een, een cabaretlied uh, aan het eind van de... Hm. 19e eeuw, dus dan spreekt, zitten we weer terug bij ja. uh, 1890, 1895. Ja. En kijk op het moment dat zo'n naam dan gaat rondzingen en allerlei kranten voorkomt, dat is net als nu, uh, dan wordt het opgepikt. Als er nu opeens de Zela bekend wordt door een voetbaltoernooi ja. in Zuid-Afrika... Dan komt het ook onmiddellijk terug in ja, ja. cabaret en op radio natuurlijk. Ik, dankjewel, Edward Sanders. Graag gedaan. Ja, van de NRC. Nu hoort het bijna het einde van dit uur van de Radio 1 Sportzomer. Klagen kan nog steeds. 0800-1121. In gesprek met Van het Hekler. Klagen over van alles en nog wat. 1101 11 hoor ik net. Zo het nieuws. Af een paar puntjes. Wij zijn 1. Volg het EK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch even een brok van in je keel. Je moet erin, je moet erin. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt het oranje opnieuw met het is Ga naar nos.nl. Dit is de laatste penalty. En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de Nederland Nederlander bijna. Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot. Bij de publieke omroep. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Good thinking, itstaffing.nl. Dit is Radio 1.